Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De Russische president Poetin heeft voor het eerst op de staatstelevisie daar gereageerd op de opstand van zaterdag. Leden van het huurleger Wagner bezetten toen delen van de Russische stad Rostov... ...en daarna zouden ze ook naar Moskou gaan, maar op het allerlaatst keerden ze toen om. Poetin zegt nu in de speech dat de actie sowieso kansloos was... ...en dat het leger van alles had voorbereid om die opstand te laten mislukken. De KVB moet kwetsende spreekkoren harder aanpakken... De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme vindt dat clubs die geen einde weten te maken aan zulk gezang in het publiek... ...puntenaftrek moeten krijgen en als het doorgaat dat de club uit de competitie geknald moet worden. De KVB vindt dit plan niks. Als clubs volgens de voetbalbond zelf daders proberen op te sporen, dan hoeven er geen straffen te komen, vinden ze. Levenslang, dat kreeg een man van 23 vanavond te horen in de rechtbank in de VS... Hij pleegde vorig jaar een aanslag op een LHBTI nachtclub in Colorado Springs. De man bekende in de rechtszaal dat hij toen vijf mensen doodschoot en het was een emotionele rechtszaak waarin nabestaanden ook aan het woord kwamen. Ashley was an Patience en kindness towards mensen. had Waarom de man de aanslag pleegde op de nachtclub vertelde hij niet. Los van zijn schuldbekentenis wilde hij niks zeggen in de rechtbank. En lijkt het je wat om te doen alsof je woont op Mars. maar zie je het niet zitten om in een raket daarheen te gaan? Ruimtevaartbedrijf NASA heeft vier astronauten voor een jaar opgesloten. in een nagebouwde Marsomgeving... maar dan gewoon in de VS. Thank you all for joining us tonight as we send these pioneers on this critical step towards Mars. The knowledge we zal here will help mensen us to send humans to Mars and bring them home safely. We wish our crew well and they enter the habitat. Het is niet de eerste keer dat er zo'n test wordt gedaan. Eerder gebeurde dat al in Antarctica en een woestijn op Hawaii. Heb ik nog wat weer voor je. De rest van de avond is het bewolkt, maar wel droog. Vannacht ook zo, dan nog een graad of 13. Morgen kan er eerst in het noordoosten een buitje vallen. In de rest van het land is het soms bewolkt, soms zonnig en een graad of 21. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu jouw keuze ZFM.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 Welkom terug bij alweer het tweede uur van Play It Loud... dat vanavond in het teken staat van de lekkerste, strakste en vetste gitaarriffs in de metal. En ik had het eerste uur al veel klassiekers gedreid waar de gitaarriff de boventoon voert... maar uiteraard staat het tweede uur daar ook bomvol mee... Tijdens deze thematische uitzendingen zijn jullie ook de bepalende factor van welke muziek er gedraaid gaat worden. Jullie mochten jouw inzending afgelopen week insturen en dat hebben jullie ook gedaan. Het eerste uur had ik al een paar van jullie inzendingen gedraaid, had ik zelfs een gesprekje met een van de inzenders. Maar mocht jouw nummer nog niet voorbij zijn gekomen, niet getreurd, want hij gaat vanavond zeker voorbij komen. Wil jij ook voor de toekomstige uitzendingen een verzoekje indienen, like dan even mijn speciale Facebookpagina Play It Loud. At geschreven dan zet antwoord of word lid van de speciale groep met dezelfde naam en zend jouw verzoekje in zodra je leest wanneer dit weer kan. Mocht je net inschakelen, welkom en bedankt dat je luistert. En dit geldt natuurlijk ook voor degene die met me mee het tweede uur zijn ingegaan. We hoorden als uuropener van een van de meest invloedrijke bands van de afgelopen 30 jaar. Het uit Zweedse Umea komende Mushuga, dat zijn nalatenschap over het hele heavy muziek spectrum heeft gegeven. Gesementeerd. Hun combinatie van lage stemde gitaren, complexe polyrhythmische grooves en onwankelbare zwaarten heeft van hen een unieke en vaak gekopieerde groep gemaakt. Veel te veel bands om op te noemen hebben hints of grote delen van Meshuggah's geluid gebruikt om hun eigen geluid te creëren. Vooral in het laatste decennium met de opkomst van het beruchte gent subgenre Maar de uitvinders zijn altijd moeilijk te overtreffen en de Zweden hebben enkele van de beste metal albums van de jaren 90 en daarna afgeleverd. Waaronder steenkoude klassieker There's also Destroy, Erase, Improve, Chaosphere and Obscene. Ondanks alle vormveranderde evolutie van de Marilyn Manson door de jaren heen... is The Beautiful People misschien wel het bekendste en meest iconische nummer van Marilyn Manson. Uitgebracht in 1996 als de eerste single van zijn album Antichrist Superstar. Het nummer wordt gekenmerkt door zijn zware stuurende gitariffs en beukende drums... die een perfecte achtergrond vormen voor Manson's duistere en provocerende teksten... over maatschappelijke normen en de druk om zich te conformeren. Vernoemd naar de Jet Set Exposure van Marilyn Bender uit 1967... en met het concept van de Nietzscheaanse Ubermensch... ...is er zelden zoveel subtekst subtext in een nummer geweest... ...dat de luisteraar er zo krachtig toe aanzet meubels door de kamer te smijten. De videoclip, geregisseerd door mensen zelf... ...toont de artiest in vieze, verschillende bizarre kostuums en make-up... ...samen met een cast van gelijkaardige personen... ...wat de status van mensen als cultureel icoon verder bevestigt. The Beautiful People blijft een hoofdbestanddeel van mensen's live optredens... ...en blijft een geliefd en invloedrijk nummer in de rock en metal geschiedenis and Jarvis. Haverstad Theresa uit Göteborg, in Zweden. En vatten de melodieuze death metal revolutie van de havenstad samen met hun meesterwerk, Glatter of the Soul uit 1995. En we hoorden natuurlijk de titeltrack. De gekwelde kreet van frontman Thomas Lindbergh sloeg nog nooit zo hard aan als in het titelnummer. Minder dan een jaar later schokte At The Gates iedereen door uit elkaar te gaan op hun artistieke hoogtepunt. Maar hun invloed blijft enorm. Je kunt Slaughter of the Soul horen in het gebrul van Amerikaanse metalcore bands dus Lamp of God tot S.I.L.A. Dying. Het is weer tijd voor een verzoeknummer... die ik ontving van mijn zwager... Jesus Espinoza Enriquez... die heel graag een nummer wil horen... van een van de beste gitaristen... die we allemaal kennen van Guns N' Roses. Zijn hoge hoed en zijn mooie krullen. Ik heb het natuurlijk over de glorieuze gitarist... met de naam Saul Slash Hudson... die niets anders is dan een buitengewone man... achter het beroemde instrument. Beschouwd als een rifflord... onder verschillende rockwebsites... verdiende Slash unieke vermogen... om op te treden. Hem een plek als een van de grootste... De gitaristen aller tijden. Afgezien van de meest iconische single Sweet Child of Mine van Guns N' Roses, ligt Slash's lijst van opmerkelijke gitariffs gedurende zijn carrière eindeloos voor het oprapen. Naast Guns N' Roses waren zijn bands Slash Snake Pit, Velvet Revolver en zijn solo band allemaal onderdeel van zijn succes als gitarist. Het nummer Anastasia dat aangevraagd is, staat op het album Apocalyptic Love uitgegeven in 2012 en was het tweede studioalbum van Slash. Op dit album zagen we Slash samenwerken met Miles Kennedy, en de Conspirators als zijn begeleidingsband. Miles Kennedy, een lid van Alterbridge, nam de zang op zich. En Brent Fitz en Todd Kearns namen respectievelijk de drums en bass op zich. Anastasia, dus met daarna nog een cadeautje voor je: een small gift for you extra. Enjoy it, Jesus. En het cadeautje was eveneens voor mijn cuñado, Jesús... afkomstig van de Deftones uit Sacramento met Be Quiet and Drive Away. De tweede single van Around the Fur, dat ook een van de eerste demonstraties van de genialiteit was... die wachtte op ontgrendeld te worden bij hun volgende stop verderop. Het begon op typisch nu met manier met een verbluffende gitaarsectie... die uiteindelijk overging in iets meer melodieus. Waardoor nieuwe fans van de band het genre en de stijl als geheel ontstonden... Be Quiet and Drive voelde als een strijdkreet voor een band en fanbase die klaar waren om opzij te gaan. Het klonk soms als een geëvolueerde versie van het vroege werk van de Foo Fighters... maar beloofde ook dat de Deftones het in zich hadden om enorm groot te worden. En dat weten ze. Het zijn de zelfbenoemde Kings of Metal. Bewakers en redders van de ware metalcode en de plaag van valse metal Charlatans. Overal. Ervan uitgaande dat je echt van heavy metal houdt, is Manoir, zo puur en onbeschaamd als maar kan. En hun catalogus speelt uit van glorieus bombastische momenten en uitbarstingen van opbeurende epische grootheid. En daar is Gloves of Metal een goed voorbeeld van. Dit juweeltje van Manoir's klassieke tweede album Into the Glory. Ride, is zo metal dat het roestig zou worden. Als je het buiten in de regen zou laten staan, we wear leather, we wear spikes verkondigde de band en they rule the night. <middels> Or... Door de lens van Ozzy's solo carrière is het moeilijk te beweren dat Crazy Train niet de meest iconische riff van Osborne's lange carrière bevat. Bovendien is het vastgelegd door de meest getalenteerde zesnare gitarist waarmee Ozzy ooit het podium heeft gedeeld. Terecht wordt Ge Crazy Train dus geprezen om zijn hevige solo en aanstekelijke refrein. Waardoor het al meer dan 40 jaar de FM radio verzadigt. Maar vergis je niet, dat zou allemaal niet mogelijk zijn geweest... als Rhodes niet had gemaakt wat kon worden beschouwd... als de typische heavy metal riff uit de jaren 80. Het nummer gaat over doorzettingsvermogen en het overwinnen van uitdagingen... wat weer klank vindt bij vele generaties. Tijd voor de wekelijkse concertagenda. Waar kunnen we komende week nog naartoe? De Play It Loud Concertagenda. De stone legendes van Monster Magnet treden zondag 2 juli op in de Amsterdam Melkweg. De zaal gaat om 7 uur open en er zijn nog kaartjes beschikbaar. Ze gaan voor 33,35 euro exclusief een lidmaatschap. Als support treedt Saint Agnes aan. Het is deze week rustig qua concerten in de buurt. Volgende week hoor je weer waar we dan nog naartoe kunnen op metalgebied. Door naar het laatste blokje van vanavond met nog twee klassiekers bekend om hun iconische riffs. Het is waarschijnlijk veilig om te zeggen dat Pantera een van de belangrijkste metalbands was in de jaren negentig. Luisteraars Murph Beukend met hun unieke met steroïden geïnjecteerde mix van groove metal en trash metal. Hoewel ze in 2003 uit elkaar gingen en we nu de twee broers in gitarist Dimeback Daryl en drummer Vinnie Paul zijn kwijtgeraakt, leeft hun torenhoge nalatenschap voort door enkele van de beste metalmuziek die ze ooit onze oren hebben gesierd. Gelukkig zijn ze sinds vorig jaar weer bijeen met Charlie Benanti en Zack. Wild in de gelederen en verblijden ze ons weer met hun heerlijke muziek. Hoewel het nooit als single is uitgegeven, is A New Level aantoonbaar net zo bekend als al het andere materiaal op Vulgar Display of Power dat wel was. De intro riff, gebouwd op een langzaam stijgend spervuur van verpletterende chromati chromatiek, is net zo iconisch als de opening van Walk or Mouth, of War, of Mouth for War. Iconische album, a Display of Power. En dan gaan we door naar de afsluiter van vanavond. Want geen enkele band in de moderne metal heeft zoveel klassieke riffs bedacht als Metallica. En dat is als afsluiter van vanavond de titeltrack die ik ga draaien... ...van hun iconische derde album uit 1986... Master of Puppets. Deze klassieke metal uh, Metallica riff is een snelle gitaarachtbaan van duizelingwekkende proporties... waarin bijna elke noot in de E-chromatische toonladder wordt gebruikt... terwijl hij woedend door de hals daalt. Alleen de lage F blijft deze keer bespaard. Hoewel Metallica-fans weten dat de E-naar-F-akkoordwisseling in nogal veel van hun andere doontjes voorkomt. En met deze Trash Klassieker komt er helaas weer een eind aan... alweer de tweede vernieuwde aflevering van Play It Loud. Vanavond dus gevuld met de lekkerste gitaariffs. Ik hoop dat jullie weer genoten hebben vanavond van de muziek. Ik zeker, altijd. Al had ik zo nog wel twee uur extra kunnen vullen... met de meest lekkere, beste gitaariffs, Want er zijn zoveel goede nummers... Wellicht doe ik dat nog wel een andere keer, zo'n thema. Uh, volgende week behandel ik wederom de nieuwste single releases. Dus ik hoop dat jullie dan weer luisteren. En dan kan ik jullie nog alvast mededelen dat uh, maandag 10 juli... ik weer een nieuwe uh, request-uitzending ga doen met dit keer als thema. Muziek, metal nummers waar jullie niet op kunnen stilstaan. Dus dat houdt in. Uh, lekker op kunnen dansen, op kunnen mosje, kunnen headbangen. Helemaal los kunnen gaan. Welk nummer is voor jou het... ...lekkerste nummer waar jij op kunt bewegen. Kan ook sporten zijn trouwens, maakt niet uit wat. Heb jij een nummer waar jij dus op losgaat... ...als je hem hoort tijdens concerten of gewoon op de radio... ...laat het me weten via dus de Facebookpagina... ...play it loud at, dus geschreven at, als Of de Facebookgroep die ik heb aangemaakt... ...daar kun jullie ook de requests indienen of de verzoekjes... En uh, nou, ik, uh, jullie bepalen dus de playlist of de playlist. En uh, ja, stuur maar in. Dat kan dus tot zondag 2 juli. En dan uh, wordt de playlist uh, ja, gemaakt. En dan kan er niet meer uh, gestemd worden of gestuurd worden. Dus zend in. En dan bedank ik jullie weer voor het luisteren. Ik uh, wens jullie allemaal nog een fijne resterende avond en uh, slaap lekker voor straks. En voor nu geniet lekker van Metallica's Master of Puppets. Uh, de iconische gitaar van vanavond. En ook bekend geworden natuurlijk dankzij de serie Stranger Things. Jullie kennen hem allemaal. Dankjewel weer voor het luisteren. En tot volgende week hopelijk. En uh, tot gauw.